Tantawi en Anan hebben zelf nog niet gereageerd, maar volgens een lid van de militaire raad waren ze vooraf op de hoogte gesteld. De twee topmilitairen zijn direct vervangen door twee generaals. In Mexico is de nieuw gekozen burgemeester van de stad Matahuala doodgeschoten. ook zijn campagnemedewerker kwam om het leven. De twee waren na een feestje onderweg naar huis toen ze onder vuur werden genomen. De derde persoon die bij zijn auto zat, overleefde de schietpartij. Wie er achter de aanslag zit is niet duidelijk. Enige overlevende zegt dat ze niemand heeft kunnen herkennen. Vaak zitten er Mexicaanse drugsbendes achter de moordaanslagen. De Griekse politie is op zoek naar vijf verdachten... die betrokken zouden zijn met de moord op een Irakse migrant. Er werd gisterochtend in het centrum van Athene... door vijf personen aangevallen en werd met een scherp voorwerp gestoken. De slachtoffer werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht... waar hij een paar uur later overleed. Volgens de politie waren voor het incident al een Roemeen... en een Marokkaan aangevallen, maar zij wisten te vluchten. Steeds meer gewelddadige groepen getreden in Griekenland op als burgerwacht. Het aantal immigranten dat wordt aangevallen is de afgelopen tijd flink toegenomen. De Griekse minister van Openbare Orde zegt dat de staat hard tegen criminelen zal optreden. Wat voor excuus ze ook voor hun daden hebben. Het weer het is helder, overdag volop zon, alleen in het Zuidwesten bewolkt. Het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Cairo's nacht van het goede leven met Axel van der Ende. De eerste song van haar eerste album Nena met Kino uit 1983. Want het is tijd voor bioscoopbesprekingen. Twee weken geleden was hij er ook al, Robert Kamer. Toen keken we naar de films die nu in de BIOS draaien en dat waarschijnlijk nog steeds doen. The Dark Knight Rises, zeker. Brave, Intouchable, Moonrise Kingdom, Magic Mike, Rock of Ages en The Amazing Spider-Man. Die kwamen toen voorbij. Via de website van Radio 1 kunt u zijn uitgebreide bespreking terugluisteren. Het is het uur dat start om 4 uur op de uitzending van 30 juli. Maar doe dat vooral niet nu, want het is tijd om vooruit te blikken. Al zitten we dan nog in het hart van de zomer. De pepernoten liggen al klaar. De dozen met kerstversiering schuifelen al onrustig door de berging. En de films van het najaar uh, die zijn bijna gereed voor vertoning. Robert Kamer kijkt vooruit naar de films van deze herfst. Robert, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Het is weer een vrij... heel vroeg uur. Ja, ja, ik voel me vrij pepernotig, moet ik zeggen. <laughs> uh, ja, nou ja, je zei het, we gaan vooruitkijken. Ik begin wel met, uh, met één filmpje uh, dat ze net draait. Um, die was een beetje onder de radar uh, binnengekomen. Mm -hmm. um, en had ik dus niet meegenomen in mijn films voor deze zomeroverzicht. Maar die is net afgelopen donderdag in première gegaan. En dat is uh, uh, Total Recall. Uh, en ik behandel die toch omdat hij... Ja, hij heeft toch een Nederlands randje. Hè? Uh, Paul Verhoeven heeft het uh, origineel gemaakt ja. uh, destijds. Um, zijn tweede grote Amerikaanse film was dat. Na Robocop. Uh, met in de hoofdrol uh, Arnold Schwarzenegger. Ja. Uh, en science fiction hè? Ja, science fiction en blijkbaar Technische, heeft men... Een, techno science fiction. Ja, men heeft blijkbaar een kleine 25 jaar later of ja, ruim 20 jaar later uh, de behoefte gehad om, om die opnieuw te doen. Nou ja, dan, dan is het wel weer hè, dan zit er ik, een goede tijd tussen. Nieuwe generatie, ik sna ja. ergens snap ik het wel. Ik bedoel, we hebben vorige keer besproken waarom Spider-Man zo snel werd uh, opnieuw, ja. het leven werd ingeblazen. Bij deze snap ik het wel. Uh, van Total Recall vond ik destijds wel een, uh, uh, ja, eigenlijk wel een aardige film. Uh, maar de special effects die waren echt om te huilen zo bedroevend. Uh, dus, dus ik snap wel dat ze, dat ze het een soort, soort uh, uh, herstart hebben gegeven. Uh, hij wordt gemaakt door uh, meneer Len Wiseman. En die kunnen mensen wellicht kennen van. Uh, ja, eigenlijk is het wel in Nederland de straight-to-video-reeks uh, Underworld: Over de strijd tussen vampiers en weerwolven. Mm -hmm. uh, daar heeft hij er een paar van gemaakt. Uh, en hij heeft uh, de. Als ik het goed zeg, in mijn hoofd de vierde. Uh, uh, uh, die hard gemaakt, live free die hard. Oh ja. Uh, en ja, dat, is, uh, dat was uh, een soort soort uh, ja ook een vrij futuristisch ding met uh, uh, internetcriminelen en heel veel achtervolgingen en heel veel spanning en sensatie. Uh, dus die man kan dat in die zin wel. Hoofdrol wordt gespeeld door Colin Farrell. Uh, Zegt de naam je wat? of Het hoofd zegt je waarschijnlijk wel wat. Als ik hem zie misschien wel. Hij speelde wel, onder ja. andere de hoofdrol in uh, Phone Booth. Uh, oh, ja. Uh, ja. Hij speelde in The Recruit met El uh, Pacino. En uh, voor de rest in uh, Minority Report tegenover Tom Cruise. Uh, hij was degene die uh, Tom Cruise moest pakken in die film. Uh, ja, ja. Hij heeft wel flink wat uh, nou, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft redelijk veel ja. films gedaan. Alexander heeft hij gespeeld van uh, Oliver Stone. Uh, ja, en uh, hij speelt hier... Uh, Arnold Schwarzenegger. Maar ja. ja, dan de moderne versie afgeslankt en, uh, ja. en uh, portable zullen we maar zeggen. Want wat was het verhaal van Total Recall? Total Recall gaat over een. Uh, nou, het speelt zich af in de toekomst. En uh, daar is een, uh, een meneer die uh, ja, zich een beetje verveelt in zijn leventje. Het is uh, hij heeft gewoon saai werk. En uh, er bestaat een bedrijf dat heet Recall met een K. En daarin kan je uh, andermans ervaringen in je hersenen laden. En dan heb je gewoon uh, een soort vakantie van jezelf. Dat is eigenlijk de gedachtegang. Dus uh, hij gaat het doen tegen allerlei advies in. Onder andere het advies van zijn vrouw. En uh, voor hij het weet wordt hij achtervolgd door geheimagenten. En uh, ja, wat is er aan de hand? En uh, wie is hij nou werkelijk? En is, is hij wel wie hij dacht dat hij was? Of uh, is hij iemand nieuw geworden? En uh, nou ja, het heeft te maken met, uh, met uh, opstandelingenverzet. Hoort hij daar wel of niet bij? Uh, hij heeft in één keer allerlei vaardigheden die hij nooit wist dat hij had. En ja, één grote spectaculaire achtervolgingsfilm uh, tegen Bluescreens zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Maar uh, wat ik ervan gezien heb, het was nog te kort, uh, kort dag voor mij om om te gaan kijken. Maar wat ik ervan gezien heb, zag er wel spectaculair uit. Wel, uh, ja, zelfs uh, je kan in een trailer nog wel eens een keer denken van, uh, goh, uh, dat valt tegen. Maar dit zag er allemaal vrij gelikt en uh, spannend uit. Heel herkenbaar. Ik bedoel, als je de, als je het origineel kent, dan ken je in principe het grootste deel van dit verhaal wel. Dat kon ik wel uh, eruit afleiden. Ja. Uh, de valkuilen, de, de verrassingen. Ja, goed, als je het origineel kent. Dus echt een remake dus? Ja, het is dus echt ja. een remake. Ja. De namen zijn hetzelfde, de boeven zijn hetzelfde. Oh ja. um, naast Colin Farrell speelt uh, Kate Beckinsale. Uh, nou ja, ik noemde net al Underworld, daar speelt zij de hoofdrol in. Dus mm -hmm. de regisseur heeft gewoon uh, zijn muzen meegenomen, zullen we maar zeggen. <laughs> En uh, Brian Cranston speelt erin. En uh, ja, dat is uh, sinds uh, recente tijd is dat een held van mij. Die speelt de hoofdrol in de serie Breaking Bad. En dat is echt... Uh, ja, die man is geweldig. Dus uh, ik, de, ik, ben, ik ben een nieuwe fan. Dus ja. ik ben blij dat... Uh, zijn naam duikt straks nog een keer op. Maar ik ben okay, erg blij dat, uh, ja. dat hij gewoon mede... Ja, hij speelde eigenlijk altijd maar kleine rolletjes. En hij begint nu steeds wat meer in de grote blockbusters zijn uh, hoofd te laten zien. Geweldige acteur. Dus daar ben, ik, daar ben ik heel blij mee. Dan gaan we wel uh, een beetje naar de toekomst. Naar over anderhalve week... Uh, ja, die film die, die wou ik wel even bespreken. Omdat uh, er de, de uh, opval, twee opvallende namen in eigenlijk um, De film heet God Bless America. Hij draait uh, in Amerika net een paar, uh, paar weken. En het is uh, een film die is gemaakt door Bobcat Goldwaith. Zegt die naam jou nog iets of niet? Dat zegt mij wel iets, maar ik kan het zo niet thuisbrengen. Dat was die rare, die rare gast, uh, ja, zo'n Amerikaanse uh, comedian die in de... Police Academy film 2 en 3 opkwam. Die dat rare kreuntje heeft. Die, die, die praat ook. Nee, ik zou nee, niet kunnen thuisbrengen. Een nou, hele, hele belachelijke vent. En die, blijkbaar heeft hij nog wat filmpjes gemaakt. Uh, dit is oh, eigenlijk. Dus, heeft ook regie gedaan. Uh, regie, ja. Is, is dit. Duikt hij ineens op? Nou ja, hij dook bij mij ineens op. En ja. dat ben ik ben het even gaan terugzoeken. En uh, uh, ja, hij heeft gewoon wat, wat kleine films gemaakt. En deze is ietsje opvallender, ietsje groter geworden. Dit gaat over een man die uh, ongeneeslijk ziek is. En die uh, uh, besluit om voordat hij zelf doodgaat... het meest irritante mens op aarde in zijn ogen dood te maken. Dat is een of andere verwend mokkel dat op tv uh, dingen doet. En uh, ja, het, het begint als een soort commentaar op uh, ja, de, de leegte van onze maatschappij. Die uh, gewoon van we worden overvoerd met niet zeggende televisieprogramma's... Niet zeggende reclames, uh, wat heeft het leven voor zin... Veel geweld wordt er op ons losgelaten. En vervolgens, in zo'n film die daar kritiek op levert... wordt er heel veel geweld op ons losgelaten. Uh, want de tweede helft van die film... schijnt echt vooral eigenlijk... stomzinnig bot geweld te zijn. En hij gaat iemand om zeep helpen. Een soort mokkel aan wie hij een bloedhekel heeft. Omdat dat het, het slechtste vertegenwoordigt van Amerika ongeveer. En vervolgens uh, ja, gaat hij een soort partnerschap aan... met een compleet gestoord wijf... dat ongeveer net zo getikt is als, hij, als dat wijf dat hij om zeep heeft geholpen. Mm -hmm. En die zegt alleen maar, ja, die kan ook nog wel dood. En, die kan, en dan wordt het eigenlijk in één keer een soort geweldporno waarvan ik dan denk, ja, hmm. maar <lacht> Maar goed, er zijn mensen die ervan houden. Dus uh, het, uh, uh, het kan. De hoofdrol in die film wordt wel gespeeld door Joel Murray... En de naam Murray, die ken je van Bill Murray, en ja. het is zijn broer. Oh, en hij doet dat uh, niet voor het over... eerst? Of uh, uh, nou, speelt hij hij heeft wel eens kleine rolletjes, ja, heeft eens kleine rolletjes en, uh... maar dit is echt een hoofdrol voor hem, en dat doet hij uh, naar ik heb begrepen niet onverdienstelijk. Hij schijnt uh, behoorlijk niet, niet op de pure, want het is ja, het is het, is, het is een soort over de topfilm. Het wordt uh, je, moet een vette knipoog erbij denken. Maar ja, schuil dat dan niet achter dat domme commentaar. Maar goed, dat, uh, uh, hij doet dat understated. Wat, wat zijn broer ook best goed kan. Die kan all out gaan, maar vooral understated is hij heel goed. Met van, nou ja, niet spelen van... Kijk mij eens even een vette lach willen hebben. En dat doet hij hier ook, uh, deze man, uh, ook best goed. Joe Murray. Dus uh, mocht je de broer van Bill Murray willen zien... Uh, en wat geweldsporno, ga je gang. Um, een weekje later... Uh, komt er, uh, die wil ik, die valt een beetje uit de toon, maar die wilde ik ook wel even uh, aantippen. Dat is de documentaire Vissen. De titel bestaat uit V.I.S. I. Ja. Enzo door. Vissen van Pieter Rim de Kroon. En dat is precies uh, ja, wat het zegt. Het gaat over vissen, de sport. Het, uh, voor zover het de sport is. Um, en uh, ja, gaat daar ook over? Is het een sport? En uh, wat bezielt mensen om, uh, om uren naar een dobber te gaan staren in de zijkregen onder een parapluutje? Uh, wat is er nou leuk aan om een vis pijn te doen en heeft een vispijn? Dat wordt helemaal gewoon met uh, ongetwijfeld mooie beelden uh, uh, uh, uitgezocht. Want Pieter Rim de Kroon kennen we onder andere van de documentaire uh, Hollands Licht. En dat ging over de... Uh, bijzondere luchten die Nederland heeft. Oh ja. en, uh, de grote meesters hebben die ook al destijds uh, ver, uh, geschilderd. Mm -hmm. unieke, uh, unieke luchten. En uh, daar heeft hij een hele documentaire over gemaakt. Zelfs zo erg dat uh, bijvoorbeeld films uit Zuid-Amerika... die op een wat uh, platter stukje zich moeten afspelen... nou dat doen ze dan maar hier, want wij hebben hier dezelfde luchten als in Zuid-Amerika. Schijnt. Mm -hmm. uh, en dat was een hele mooie en uh, bejubelde documentaire. Prachtige beelden. Iets met, me, worden, zitten er interviews in en gesprekken? Of is het meer... Uh... Het is vooral heel uh, poëtisch. Vooral beelden. Ja, vooral ja. beelden. Er wordt wel, wordt wel verteld over die luchten, maar het is ook vooral beelden. En ik verwacht eigenlijk met dat vissen dat het hetzelfde gaat. Ja, ja, ja. ja. Um, uh, dus ja, goed. Ik ben, er wel, ik ben er heel nieuwsgierig naar in ieder geval. Ja. Omdat ik... Uh, ik snap het ook niet, dat is vissen. Ik snap, echt, ik snap geen kont van me, niet. Maar goed, ja, wie, wie ben ik? Ik zit midden in de nacht. Met jou in een horten. films te bespreken. Toch? Ja, Robert was... Kamer bespreekt de films van uh, dit najaar. Je hebt er nog meer? Ja, zeker. Uh, eentje waar ik uh, nou, al een jaar eigenlijk niet naar uitkeek. Uh, dat was. Uh... <laughs> ja, ik hoorde vorig jaar dat hij eraan zat te komen. Toen ja, denk ik, waarom? Dacht je, hè? <laughs> ja, waarom in godsnaam? Ja. Het uh, scheelt weer tijd, toch? Ja, dat is The Born ja. Legacy. Ja. Maar dat heeft toch wel mijn interesse gewekt naarmate ik er meer over, uh, over te weten kwam. Uh, de, de reden waarom ik uh, daar zo verbaasd over was, is... Nou ja, je, je hebt drie films, uh, hè, uh, The Bourne Identity, The Bourne Supremacy en The Bourne Ultimatum gehad. Mm -hmm. met, de, met Damon in de hoofdrol als Jason Bourne. Die uh, drie uh, films lang op zoek is naar, naar wie hij is en wat en hoe en waarom. Erg goede films. Ik, ze, zijn, ze staan hoog bij mij in de, de actie thriller uh, top 10, zou ik maar zeggen. En met name die laatste twee delen Die zijn gemaakt door uh, Peter Gre Greengrass. En dat is een, uh, ja, die heeft een soort, soort ja, eigen taal in de film. Die heeft uh, de shaky cam, zoals dat dan heet. Gewoon, uh, we doen alsof we journalisten zijn die rennen met een ja. schokkerige camera. Dat ja. heeft hij tot nieuwe hoogte uh, weten op te stuwen. Dat kan mensen ook compleet knettergek maken. Er zijn mensen die, die stroommisselijk de bioscoop uit zijn gelopen, of die zeggen, nou, oh, zo ik, erg. Zie, is ja, het? ik zie ja, ja. Nou ja, ja, hij kan het af en toe wel overdrijven. Ja. Maar uh, als je er eenmaal aan gewend bent, ik vond hem bijvoorbeeld de die laatste, die Ultimatum... waarin hij dus echt nog verder gaat met, met uh, rennen en vliegende camera's. Als je hem de tweede keer ziet, dan zie je pas eigenlijk hoe knap het is dat het allemaal wel coherent bij elkaar blijft. En dat je het, maar soms heb je die tweede keer kijken nodig en niet iedereen doet dat. Sterker nog, veel mensen doen dat niet. Nee. Die zeggen: Ja, ik heb een film gezien, dan ben ik er wel klaar mee. Ja. En ik ben zo gek die er af en toe twintig keer naar dezelfde film kan kijken. Ja. Dus, dus ja, in die zin uh, ja, uh, dacht ik van, nou ja goed, wat moet iemand daar nou nog aan toevoegen? Uh, hij is eruit gestapt, die, die uh, uh, Mr. Greengrass. En, uh, uh, ook Matt Damon doet niet meer mee. Dus de nieuwe film, Born Legacy, uh, speelt zich af zonder Jason Bourne. Ook niet met een andere Jason Bourne? Nee. Nee, nou, dat had ik helemaal uh, de, de bloody limit gevonden. Ik, ja, ja, maar dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat ja, andere mensen dus ja, een rol overnemen. Precies, maar dat, ja, dat vind ik ook vaag. Doe dat niet. Uh, nou, dat is dan op zich wel weer, hè? Ja. Of, uh, dus, uh, maar wat, wat mijn interesse daar wel bij heeft gewekt... dat is dat uh, de regie is in handen van Tony Gilroy. En die heeft de scenario's geschreven van de eerste bourne films In ieder geval samen met andere mensen. Maar hij is er alle drie de, uh, keren bij betrokken geweest. Hij heeft ook deze geschreven, dus... Ja, dat, dat, dat, die hele, dat hele verhaal en die hele DNA, dat zit er gewoon goed in. Het is niet iemand die van buiten komt van... oh, laat ik nog eens een keertje lekker er tegenaan. Hobby, het is iemand die gewoon bij al die films betrokken is geweest. Mm -hmm. En hij heeft zelf al twee andere grote of goede films op zijn naam staan. Namelijk uh, Duplicity en Michael Clayton. Dat zijn niet grote A-list knallers geweest. Michael Clayton was met uh, in de hoofdrol George Clooney. En dat waren allebei vrij uh, ja, intelligente thrillers die uh, gewoon een goed verhaal vertelden. De rust ook namen om dat verhaal te vertellen. Goed geregisseerd, goed geacteerd, goede verhalen. Hij had ze ook geschreven. Dus de, ja, de man heeft wel wat op zijn cv staan. Dus in die zin heb ik er wel vertrouwen in en ben ik er in ieder geval nieuwsgierig naar. Het kan mm -hmm. nog steeds tegenvallen, want ik vond die laatste twee Bourne films erg, erg goed. Um, maar het is ook weer inderdaad niet van... God, er komt iemand die heeft, uh, die heeft een keer een videoclip gemaakt... dus die mag nou dit keer gaan proberen. Het is iemand die gewoon echt vanaf begin af aan... in dat Bourne gedoe zat. Uh, hoofdrol wordt gespeeld door Jeremy Renner. Ik weet niet... Uh, ja. In, ik niet? Hij zat in uh, The Hurt Locker, onder andere. En je kent hem wel, want je hebt uh, Mission Impossible 4 gezien. <laughs> Daar zat hij ook in. Daar zat hij hij in. was die geheimzinnige nee. andere boef. Uh, okay. Of ten, tenminste ja. andere geheimagent met, met een verleden. Uh, je, Zeer geschikt voor, voor hardcore actie. Want dat heeft hij laten zien. Uh, en het verhaal gaat eigenlijk over. Nou ja, goed. De, de, de bourne verhalen gaan over een geheim CIA-programma. met, uh, met hersen, hersenspoelde geheime agenten. En in al die films blijkt al dat, dat hij niet de enige is, want hij wordt op de hielen gezeten door zijn collega's. Nou ja, goed. Dit gaat eigenlijk verder uh, als gevolg van Born, die de boel uh, heeft opengegooid. en, en uh, weet hoe het zit. Uh, heeft de CIA gezegd, van we gaan er een eind aan maken. We, we gaan al die geheimagenten die we overal ter wereld hebben zitten... gaan we om zeep helpen. Mm -hmm. En dit is er eentje, en die zegt, nou ho, geen zin in. Dus die, uh, ja, eigenlijk, ja, de verhaallijn is uh, bijna identiek. Het gaat over een geheimagent die in dat programma zit... die op de vlucht is voor de autoriteiten. Maar voor mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen. En uh, ja, stiekem gezegd, ik kan daar niet echt heel genoeg van. Als het maar goed gedaan is. Ja, en, ja dat is nog niet helemaal te zeggen... Uh, maar goed, ik ben wel benieuwd. En er werden ook geroepen in de, in de, in de pers hier de afgelopen weken... Uh, dat, uh, ja, uh, Matt Damon had er geen zin meer in... en die regisseur had er geen zin meer in... Uh, want uh, ze, waren, ze, hadden, ze vonden de vorige film niet goed. Nou, onzin, ze vonden de vorige film prima. Alleen zij zeiden zelf van, nou ja, uh, je bent twee jaar met zo'n film bezig... en wij, ons deel is hier klaar in als mensen ermee door willen gaan. Prima, doe een prequel, doe een sequel, doe, doe iets... Maar zonder ons, want wij gaan andere dingen doen. En met Damon is er dus onder andere in True Grits te zien geweest. Van de geboeders Cohen in de tussentijd. En meneer Greengrass is ook doorgegaan met, uh, met andere films. En die hebben gewoon gezegd, ja, wat wij erin aan toe te voegen hadden, dat hebben we nou gedaan. Als mensen ermee verder willen, onze zegen heb je. Geen boosheid, geen teleurstelling. Niet van uh, mensen doen het slecht en onze, onze erfenis wordt verkwanseld of uh, al dat soort onzin. Vierde feest mee, wij gaan zeker kijken, maar zonder ons ja, dat is dat is dat is het verhaal. Ja. dus ja, nieuwsgierig. Uh, volgende ja, dat dat is op dezelfde dag, 6 september. Dat uh, is ook geld ook voor de Born Legacy. Uh, ja, met lichte huivering uh, verwacht, kijk ik toch uh, naar de verbouwing, dat is uh, uh, verfilming uh, van het uh, van de, de Nederlandse thriller van Saskia Noord. Aha. En ja, uh, succesverhalen uit het verleden Ge bieden geen garantie voor de toekomst, maar dat geldt misschien ook voor flops uit het uh, verleden. Uh, want uh, ja, uh, eerder van haar is verfilmd Terug naar de Kust. Uh, met in de hoofdrol Linda de Mol. Dat werd toen zo'n hoofdrol voor Linda de Mol. Uh, de Eetclub is verfilmd door uh, Robert-Jan Westdijk. Die is vorig jaar uitgekomen, mm -hmm. ook gebaseerd op haar boek. En daar riepen op de, op de première avond zelf de acteurs al van heeft iemand dit een leuke film gevonden? <lacht> en dat zeiden ze waar camera's bij waren. Oh, dus dat was ja. al dat. En nou ja, zo dramatisch was het dan ook weer niet. Maar uh, goed, was, ja, het, was, het waren geen, geen van beide nou echt fantastische films. Lag ook voor, in mijn optiek een beetje aan de plots. Want je zag, je zag hoe het zat, zag je al drie kilometer van tevoren aankomen. En je wil toch een beetje verrast worden uh, op de een of andere manier. Um, de verbouwing is dus ook weer gebaseerd op een boek van uh, uh, Saskia Noord. Dat gaat over een uh, plastisch chirurgen En haar huis wordt tegelijkertijd verbouwd. Dus het is een dubbele. Oh ja, ja. dubbele. Mm -hmm. En er duikt in een keer een mysterieuze oude vriend van haar op. En er gaat van alles mis in haar leven. En hoe zit het? En wie wat waar? Waarom? Uh, geregisseerd door Will Koopman. Die uh, dus terug naar de kust ook heeft gefilmd, verfilmd. Wat ik ja, ik vond echt geen kont aan. Echt serieus. Ehm... Um, maar ze heeft ook uh, Gooise Vrouwen gedaan, de serie. En daar heb ik erg van genoten, dat vond ik ontzettend leuk. Dus ja, uh, en ze heeft ook de, de Gooise vrouw film... wat in feite een verlengde aflevering van de ja. serie was natuurlijk. Ja. ja, dat heeft ze gewoon leuk gedaan. Maar goed, dat had ook de sterkte van de karakters... de sterkte van het hele gegeven, wat gewoon ontzettend leuk werd uitge uitgebouwd. En dat is natuurlijk heel anders dan een thriller. Ik bedoel, ja, het, het, het, het comedy of thriller, dat zijn twee verschillende vaardigheden. Ja. Maar goed, herkansing. Blijkbaar zagen ze er been in. Uh, hoofdrol wordt gespeeld door uh, Chitske Reininga, die ook een van de Gooiste Vrouwen speelt. Dus misschien dat die chemie wat, wat uh, gaat. Uh, Nog andere afleggen. sterren erin? Peter Blok, bekend onder andere van Pleidooi. Ja, daar grijp ik altijd naar terug. Hij heeft intussen tijd honderden andere dingen gedaan, ja. vooral op toneel. Ja. Hij uh, heeft ook in Evelien gezeten, de televisieserie. Uh, ja, vaste waarde, goede acteur. Dus uh, ik ben heel benieuwd uh, verder wel uh, of deze beter gaat zijn dan, uh, dan de andere twee Saskia Noord-verfilmingen. Uh, maar goed, blijkbaar zien ze er nog steeds brood in. Want uh, het wordt gemaakt op 6 september. Dan eentje die ik onder voorbehoud noem. Uh, die heeft een hele tijd gestaan op uh, 20 september... dat hij uit zou komen in Nederland. Maar in één keer dook uh, vanavond, laat, uh, het uh, bericht op... dat uh, in Amerika de uh, première is uitgesteld tot uh, 2013. Ik kan me niet voorstellen dat ze dan dat vijf niet vijf maanden hier eerder, zijn, uh, nee, nee, nee. Hier eerder gaan doen. Dat is een keertje gebeurd. Ik weet niet eens met welke film... Maar zo'n verschil in tijd zat er toen ook niet in. Ik noem hem wel even, voor het geval die wel uit gaat komen. Dat is Gangster Squad. Dat is een uh, misdaadfilm met in de hoofdrol uh, Sean Penn, Ryan Gosling Josh Brolin, Josh Brolin. Um, gaat over een gangster gespeeld door Sean Penn. Nou ja, goed, dat kan alleen maar heerlijk zijn om naar te kijken. <laughs> uh, die eind jaren 40, begin jaren 50 um, wordt, uh, wordt aangepakt door een soort uh, Untouchables. Uh, een groepje ge geheime uh, politieagenten die proberen hem uh, naar beneden te trekken. En uh, uh, interessant genoeg geregisseerd door Ruben Fleischer. En dat is degene die een paar jaar geleden is gedebuteerd met het bijzonder vermakelijke Zombieland. Wel, ja, weer, wel, ja. wel weer een heel ander genre. Het ja, is gewoon komedie uh, ja. en levende doden. En dit gaat dan in een keer serieuze misdaad en gangster gebeuren. Ik ben benieuwd. Maar goed, dat Zombieland. Ook van tevoren zei mensen van, nou, dat kan niks zijn, zombies en lachen. En, maar het was zo'n goed gemaakte film, met zoveel lol en vaardigheid in elkaar gezet... dat ik echt wel benieuwd ben naar deze film. Maar gezegd, onder voorbeeld. Ja. Wie, wie weet ja. komt hier rond de kerst weer een keertje langs in mijn lijst van aankomende films. <laughs> ja. uh, eind september, uh, Savages, dat is de nieuwe Oliver Stone film... Altijd interessant, ook al maak hij ja. een baggerfilm, dan is het nog wel interessant. Ja, dat is nog spannend, ja. Uh, ja. ik hoef hem eigenlijk niet te introduceren, maar Platoon is zijn, zijn grote Oscar-winnende gebeuren. En daarna heeft hij nog Natural Born Killers gemaakt, JFK, nou, ga maar door. Het is een tijdje betrekkelijk rustig geweest. Hij heeft wat kleinere films gemaakt, of wat gefloptere films. Deze ben ik wel weer nieuwsgierig naar. Het is een misdaadfilm, uh, met in de hoofdrollen een aantal behoorlijk uh, uh, onbekendere types... Uh, namelijk Aaron Johnson, die de hoofdrol speelde in de uh, superheldenfilm Kick-Ass. Taylor Kitsch, wat ik echt een geweldige naam vind. <laughs> uh, die speelde de hoofdrol in John Carter, de geflopte grote Disneyfilm... Uh, die afgelopen jaar uh, is gekomen over een man die op uh, de Mars uh, uh, een volk moet gaan redden... Uh, gebaseerd op stripverfilming. Ja, uh, eigenlijk de grote, grote verliezer bij, bij mm. de, de, de box-office race in Amerika. En een mevrouw die ook een prachtige naam heeft. Blake Lively. Oh, wat een mooie naam. Die spelen de hoofdrollen. Ze spelen een stel dopeheads. Uh, met name die twee mannen. Die samen uh, hartstikke goede uh, hash verbouwen. En wiet. En uh, ruzie krijgen met een, uh, een drugskartel. Een Mexicaans drugskartel. En daar zitten wel de grote namen. Dat is Salma Hayek en Benicio Del Toro. Dat zijn de smerige boeven. En die ja. denken, we gaan jullie eens een lesje leren. Wij ontvoeren mevrouw Blake Lively. Jullie grote gezamenlijke gedeelde vriendin. Dat is ook weer vaag, klinkt dat. Um, maar dan uh, vergissen ze zich toch. Want uh, uh, die twee zijn toch niet voor een kleintje vervaard blijkt. En ze krijgen hulp van een uh, geflipte meneer. Gespeeld door John Travolta. Ook een grote naam. Oh, leuk. Ja. Dus de bijrollen door de grote namen uh, Ja, Geregisseerd door Oliver Stand kan alleen maar... Uh, ja. Op de een of andere manier interessant zijn. Of het wordt een goede film of het wordt een slechte film. Maar interessante dingen zullen er altijd in te zien zijn. Savages, eind september. Maken wij de sprong naar oktober. Uh, bijna half oktober zelfs. Dan komt er weer een, een, een remake. Uh, of de zoveelste herstart van een uh, superhelden schuine streep stripverfilming. Dat is namelijk Dread 3D. Alsof er niet genoeg days in dread zaten al. Ja. <laughs> Ja, judge, uh, judge Dredd is dat? Judge Dread, ja. Met ja. Uh, nou ja, de, de, Stallone uh, de, was dat. Dat was met top, Stallone. Uh, ja. Is er al een eerdere verfilming nog? Uh, nee, voor zover ik weet niet. Wel een televisieding is er ooit geweest. Maar uh, destijds met veel uh, poeha binnengehaald. En het had op zich ook nog een soort uh, popcorn, uh, corny b filmwaarde Maar ook... Uh, special effects om te huilen. Dus in die zin snap ik daar ook de restart, uh, restart wel van. Het is ook alweer een de, tijd geleden. Dus ja, dus, ja, precies. En uh, dus eigenlijk worden de twee kleerkasten uit de uh, jaren tachtig. Uh, uh, worden nu vervangen in de, in de twee nieuwe films. Uh, Total Recall en uh, Dread 3D. In dit geval uh, speelt Carl Urban. de hoofdrol, of Urbaan, moet je zelf zeggen. Uh, nou, die speelde onder andere een rol in The Born Supremacy. als een van de. Andere geheimagenten die op uh, Jason Bourne jaagt. En hij speelde in The Lord of the Rings... een van de uh, zwaarddraaien, zwaardzwaaiende uh, ridders. Um, en de andere is de actrice Olivia Thirlby. God, dat hebben ze allemaal mooie namen. Echt uh, geweldig. <lacht> geweldig. En zij speelde eigenlijk uh, het vriendinnetje van Juno... in die film van een paar jaar geleden... over dat, mm. uh, dat zwangere meisje van 16 die haar baby wil afstaan. Hartstikke lieve en leuk, uh, leuke comedie. Daar speelde zij een bijrolletje. Hier speelt ze een hoofdrol in. Dus voor mensen die het, het popcorngeweld en de, de stripverfilmingen niet schuwen... ga je gang. Brilletje op, komt het allemaal nog dichterbij. En dan kun je genieten van Dread 3D. Interessanter, heel interessant zelfs, vind ik Killing Them Softly. Dat komt op 18 oktober. En dat is een, ook een misdaaddrama. Er komen redelijk wat misdaaddrama's aan... Uh, Geregisseerd door Andrew Dominic. En die naam zegt veel mensen niks. Want die heeft een hele interessante western gemaakt een aantal jaren geleden. The Assassination of Jesse James by the, by the Coward Robert Ford. Dat is nog wel een titel. Dat is een flinke titel. Ja. Uh, met in de hoofdrol onder andere Brad Pitt. Uh, en dat ging toen over uh, Jesse James. die inderdaad om zeep is geholpen door een lafaard. Nou, goed, daar gaat die film over. Het was ja. een hele mooie, sfeervolle. Ja, rustig vertelde western. Prachtig film, echt hartstikke mooi. Die man kwam ook echt bijna uit het niets, die regisseur. Nou, dit is zijn, zijn volgende film. Weer een hoofdrol voor Brad Pitt. En dat gaat over uh, uh, een stel, een uh, niets nutten die denken dat ze de maffia kunnen oplichten... door een uh, poker toernooi te overvallen. En Brad Pitt speelt de rol van de cleaner eigenlijk. Hè? Die komt wel vaker voor in allerlei films... van uh, de man die namens de maffia de zaakjes gaat regelen. Mm -hmm. En... Uh, ja, hij is een soort, soort uh, meneer die dat uh, nogal understated doet. En uh, via allerlei slinkse wegen. Vandaar ook Killing Them Softly. Uh, doet niet met veel bloed en veel dingen. Hij huurt mensen ook in. Omdat hij zegt van ja, ik vind moorden zo messy. En uh, ja, daar komen vervolgens weer andere moordenaars bij. En dat gaat vervolgens aan alle kanten helemaal mis. Hoofdrollen, andere hoofdrollen worden gespeeld wel door, door gangsterhelden uh, Ray Liotta. Die speelde onder andere in Goodfellas de hoofdrol. En uh, James Gandolfini, hoofdrol in The Sopranos. Oh ja. Dus dat zijn echte. Ze, ze hebben, zijn precies. gangsters, zullen we ja. zeggen. Maffiahoofden. Ja. Nou ja, Brad Pitt die kent Andrew Dominic toch? Dus uit die western. Dus uh, ja, ik ben benieuwd dat, of, daar, of die dezelfde ja, rustige en speciaal... Het was echt een hele aparte film die heel erg dromerig en heel langzaam de tijd nam. Als deze film dat ook doet en een goed verhaal vertelt, dan kan het alleen maar genieten worden. Dan uh, wil ik even noemen: op 18 oktober weer een Nederlands film: De Marathon. Van Diederik Koopal. Uh, met in de hoofdrol onder andere Maarten, Martin van Waardenberg en uh, Stefan de Wallen. Wat ik erg fijne Nederlandse uh, comedianten, en type acteurs vind. Um, ja, niemendalig verhaal, maar vooral de namen Martin van Waardenberg en Stefan de Wallen. Die, ja, leuk. Die, die, die vind, ja. ja, dat vind ja. ik toch wel, wel kijkenwaardig. Um, het gaat over een, een aantal lui die werken in een garage met z'n vieren. Uh, die garage gaat niet zo heel goed. Dus besluiten zij om een soort uh, ja, charity run te doen. Ze gaan trainen voor de marathon van Rotterdam en proberen dan op die manier geld binnen te sleuren voor, die, uh, voor dat bedrijf. En alle verwikkelingen die daar omheen zitten, die worden verfilmd in deze. En dus deze acteurs zijn al gesignaleerd tijdens de marathon van Rotterdam de afgelopen. Ze hebben er echt, Rotterdam. ja precies. Hè? Ze zijn dus er, er echt met de camera's. Ja, ze zijn er met camera's een hele dag tussendoor wezen rennen en wezen ja. doen. Is het comedy of is het? Uh... Ja, het is comedy. Ja. Het is, uh, het is geen zwaar drama. Nee. Het is gewoon. Uh, ja. Verwaarde types die een marathon gelopen. Volgens mij gaat het daarop uitdraaien. Maar de namen. Ja, ja de namen zijn leuk. Ze, ze, ja. zijn veelbelovend. Veel ja, en dan komen we toch echt bij wat mij betreft de grootste titel. Ja. Uh, de nieuwe James Bond komt er weer aan. Het zag een tijdje somber uit, uh, want het stond een beetje op hold. Uh, met onze nieuwe acteur Daniel Craig. Uh, een paar jaar geleden de, de grote verrassing: Casino Royale. De complete herstart van, uh, van de James Bond franchise. Uh, wat we net al zeiden met van andere acteurs die dezelfde rol spelen. Nou, dat is James Bond is daar het ultieme voorbeeld van natuurlijk. Ja, er zijn ja. er inmiddels vijf uh, geweest die dat hebben gedaan. Als we ja. Woody Allen niet meetellen met <laughs> Casino Royale. En Pieter Seller ik geloof dat daar in die film... alleen al zes mensen uh, versies van een James Bond speelden. Um, Want Crack heeft er nu twee uh, heeft er twee nu twee gespeeld, en dit he? is de derde. Ja, ja dit wordt de derde. Ja. Uh, en uh, nou, de eerste Casino Royale die was echt gewoon eigenlijk... ja, onder invloed wel van de Bourne films... Uh, die herstart, het was gewoon uh, minder uh, over de top. Uh, special effects, uh, minder, het moest echt voelen. Net zoals Jason Bourne, als hij een gevecht doet. Dan, ja, het kan niet echt, maar het voelt, het voelt echt aan. En dat hebben ze toen... Uh, ja, Eigenlijk heeft de Bourne-franchise uh, erin voor gezorgd... dat die, die, die, die Bond-films uh, zo'n nieuwe herstart hebben gekregen. Een beetje moderner, nieuwe acteur. Bond, uh, gespeeld door Jan Daniel Craig... is echt een beetje wat meer richting de Bond... zoals uh, de, uh, Ian Fleming het heeft bedoeld hè, in de boeken... Mm -hmm. De, de, de vette knipogen van, van Roger Moore. Ja, niet zo uh, slik Nee, hij. niet zo slik. Oh, ja. En uh, uh, hij is wat kil. Ja. Hij heeft ook van die kille ogen. Je uh, vindt straat... het ook minder indrukwekkend zo, hoe hij het doet? Ja, ik hou er wel van. Hmm. Maar dat, dat uh, ja, wat ik zeg, het, het, het zit meer bij de... Het is minder gentleman. Hij heeft meer ja. straatvechterschap. En je ja, kan er houden waar. of... Uh, uh, of, of niet. Uh, het ligt wel dichter bij de boeken, bij zoals Bond oorspronkelijk is bedoeld. De kille huurmoordenaar in dienst van, uh, van de Britse geheime dienst. Dat is eigenlijk het, het verhaal. De tweede uh, Bondfilm, uh, waarvan nu de titel mij snel even ontschiet, met hem, die viel me echt tegen. Dat was echt... Uh... Ja, alsof ze nog een extra dosis. Ja, was die in, uh, in Sevilla, of is dat? Ja, uh, ja. ja. ja. Um, en dat was gewoon een pure wraakfilm. En dat was met Timothy Dalton ook al uh, License to Kill. Uh, uh, de film vond ik eigenlijk heel erg tegenvallen, uh, omdat het gewoon alleen maar puur op wraak uit was. En dat was hier ook uh, zijn geliefde, die aan het eind van Casino Royale uh, het loodje ligt. Daar gaat hij bruut uh, te keer in het tweede deel. Ja, dat, uh, dus ik, ik ben heel benieuwd naar, naar deze. Wat er wel absoluut interessant aan is... is dat de regie van deze film wordt gedaan door Sam Mendes. En dat is de Engelse toneelregisseur die uh, ons acht jaar geleden verraste. Of nou, acht jaar. zeg ik nou. Dertien jaar geleden inmiddels al. In één keer schoot het 2004 in mijn hoofd, maar ik weet niet waarom. Dertien mm -hmm. uh, jaar geleden zwaar verraste met uh, American Beauty. Uit het niets. Dat was zijn eerste film. Ja. En dat was uh, Oscars rondom natuurlijk. Uh, uh, uh, ik vind het ook uh, een geweldig film. Hij heeft die toen uh, opgevolgd met Road to Perdition... Met, uh, Tom Hanks in de hoofdrol. En ik heb niks met gangsterfilms. Echt helemaal niks. Goed gemaakt. Godfather. Prachtig. Doet me niks. Maar <lacht> dit vond ik een hele mooie gemaakte ja. film. Uh, hij heeft daarna nog Revolutionary Road gemaakt. Een relatiedrama. Met uh, voor het eerst sinds Titanic weer samen. Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. Mm -hmm. Kate Winslet is ook de vrouw van Sam Mendes. Uh, ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen met James Bond. Ja. Dus ja... Uh, je, je hebt American Beauty gemaakt en een relatiedrama en een gangsterfilm... en nou ga je je wagen aan James Bond. Ik vind het, uh, ik vind het uh, dapper. Andere rollen worden gespeeld uiteraard door Judi Dench als de vrouwelijke M. He, dat was destijds met de herstart van uh, James Bond ook nieuw. Een vrouw in de rol van M. Ray Fiennes speelt een rol. En Javier Bardem, Spaanse acteur, mm -hmm. die uh, de geweldige boef... Anton Chigur heeft gespeeld in de film No Country for Old Men... van de gebroeders Coen. Die man is ook altijd interessant om naar te kijken. Die kan komedie uh, aan zware boeven. Ik heb hem hier ook al gezien met een soort raar blond kapsel. Het, het ziet er niet uit, maar hij is weer dreigend. Dus ik ben ja. heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat aflopen. Ja, het komt pas 31 oktober. Verder is er nog niet zoveel. Er zijn twee trailers online. Een, een Olympische trailer en een uh, officiële trailer. En uh, ja... Uh, gewoon afwachten. Uh, het is In ieder geval wordt het een kastkraker. James Bond. Dat is hoe dan ook, hè? succesverzekerd. Ja, joh, ja. Al wordt het gemaakt door de slechtste Nederlandse regisseur. Ja. Dan gaan ze nog kijken. Dus, <lacht> ja. Ja, ik ben heel, ja, dus, en nu ja, dus, zit het gewoon met die Sam Mendes. Uh, dat geeft het gewoon wel een interessante lading. Dus ja. ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. Skyfall heet hij. En uh, ja, uh, dat wordt de grote kraker. Ik heb nog één film. Die ik even graag uitgebreider uh, ga behandelen. Dat is, die komt op 8 november. Ook interessant, dat is de film Argo. En dat is, gaat niet over de oude Argonauten in het Griekse mythologische gebeuren. Het is de naam van een geheime operatie die eind 1979 zich afspeelde tijdens de Iraanse revolutie. Toen waren een aantal Amerikanen gegijzeld. Die konden niet weg uit Iran. Zaten in de ambassade van Canada. En er werd een soort geheime operatie opgezet om die ja, uit dat uh, toch steeds dreigender wordende land te sleuren film wordt geregisseerd door Ben Affleck. En dat is een, uh, een bijzonder mens, zeg ja. ik maar zeggen. Ja. Hij uh, schoot destijds met Goodwill Hunting. Hè. Hij had, uh, ja. speelde daar samen met Matt Damon, al eerder genoemd deze uitzending, uh, de hoofdrol in. En hij had het samen geschreven met, uh, met uh, uh, Matt Damon. Ze kregen daar ook een Oscar voor. En uh, daarna hebben ze allebei zijn ze een beetje acterenderwijs hun eigen weg gegaan. Matt Damon heeft uh, de... Actieheld opnieuw uitgevonden in uh, deze eeuw. En uh, Ben Affleck die acteerde echt uh, als, een, als een blinde met een, met een kater. Echt, nou, echt uh, speelde in flops. Het was, het was niet om aan te zien. En toen kwam hij in één keer uh, een aantal jaar geleden... met uh, vanaf de regiestoel de film Gone Baby Gone... geregisseerd door treur, aan alle kanten bejubeld en terecht. goede film. Afgezien van de hoofdrol die hij aan zijn broer had gegeven. En dat was een soort, ja, dat vind, vind ik ook een rot acteur. Maar de film zelf was goed gemaakt. Goed opgelet blijkbaar. In de, terwijl hij eigenlijk met zijn hoofd met acteren had moeten bezig zijn. Zat hij blijkbaar te letten op wat de regisseur deed, Heel goed. Daarna heeft hij de film The Town gemaakt. Misdaaddrama over een bankovervallerclubje. Uh, dat op de huid wordt gezeten. Daar speelde hij zelf ook in mee. Samen met Jeremy Renner. Die nou uh, de rol gaat spelen in Bourne. Het grijpt allemaal Aha, in elkaar. Ja. En ook een enorm goede film. Goed, goed bejubeld, goed geregisseerd. Uh, ja, gewoon... Dus hij kan regisseren, deze jongen. En hij gaat dus nu dit, uh, dit doen. Uh, hij speelt ook hier zelf de hoofdrol in. Uh, samen met John Goodman. Die we allemaal kennen. De grote, goede gedikkerd uit veel van de, de Coen-films En uit Roseanne natuurlijk. En daar is hij weer, Brian Cranston. Hij, uh, mijn nieuwe held. Ik ben heel benieuwd wat hij allemaal ga, gaat doen voor rollen. Uh, komt in november. Dus ja, die gaan we ongetwijfeld ook nog uh, eind van het jaar bespreken. Want dan draait hij net in de bioscopen. Uh, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dan komt er nog in december een hele rits films aan. Ik noem ze nu kort. We gaan ze later dit jaar uitgebreid behandelen. Ja, precies. Alles is familie. Dat wordt ongetwijfeld weer de Nederlandse kerstkneiter van Joram Luursen. Dat is eigenlijk een uh, soort logisch vervolg op Alles is Liefde. Oh ja. Uh, ja, toen ging het over Sinterklaas. Nu speelt het zich ongetwijfeld af rond de kerst of rond Oud en Nieuw. Uh, de Koning van Katoren, Jan Terlouw verfilming, oh ja. Benson Boogaard. Uh, meerdere Nederlandse kinderfilms op zijn, uh, op zijn uh, resume. ben ik ook benieuwd naar. The Hobbit komt. Dat is de prequel, zullen we maar zeggen, van uh, Lord of the Rings. Ja. Geregisseerd door Peter Jackson, die ook de trilogie van the Lord of the Rings heeft verfilmd. Hij heeft zich de afgelopen jaren ook bezig gehouden samen met uh, Steven Spielberg met Kuifje. Maar uh, The Hobbit, uh, dat is weer zijn eigen pet project en... Uh, voor de mensen die nog niet helemaal uitgekeken zijn... op uh, alle tovenaars en uh, uh, behaarde voeten, dwergen en uh, al dat <lacht> soort gedoe. Ja. Die kunnen, kunnen in december genieten van die film. Dan komt er ook nog in december Het Bombardement van Ate de, de Jong. Een hoofdrol voor Jan Smitje. Ik ben heel benieuwd. En een van de opvallendste, dat snap ik... Ja, ben ik heel... <lacht> uh, de film Jack Reacher komt eraan. En die noem ik even... Uh, dat is uh, gebaseerd op de boeken van Lee Child, Dus een Engelse schrijver en die schrijft al jaren, al 15 jaar geloof ik, boeken over een soort lonesome hero die uh, van stad naar stad trekt in Amerika met alleen een uh, tandenborstel in zijn zak mm -hmm. en daar uh, mensen uit de problemen helpt en dat meestal doet met niet al te veel praten en vooral veel schieten en uh, broeierig staren in de verte. Um, ze hebben bedacht van nou laten we dat uh, dat, dat leent zich prima voor een, uh, hè, voor een moderne western eigenlijk. Want dat is het, het zijn gewoon moderne westerns. Uh, wat Clint Eastwood uh, deed uh, als cowboy uh, die in zijn eentje op een paard een stad in binnenkomt met niet eens een ander borstel in zijn broekzak. Ja, dat gaan ze nu dus uh, moderniseren. Maar het grappige vind ik dat de hoofdrol van die film wordt gespeeld door Tom Cruise. Nou die jongen komt ongeveer tot mijn navel. Maar die, die, die Jack Reacher dat is een soort, soort mythische figuur van 2 meter lang en 105 kilo zwaar. En ja, dat wordt nu in één keer aan, ja. uh, aan onze kleine, kleine Tom Cruise gegeven. Dus ik ben heel benieuwd wat, hoe, hoe ze de toon van de boeken... wat dat gewoon een soort, soort lange, zwijgzame man... in één keer met Tom Cruise als, als uh, ja, opgewonden op standje gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Interessant genoeg geregisseerd door Christopher McQuarrie. Die heeft één eerdere film, The Way of the Gun, op zijn naam staan. Eigenlijk een uh, direct-naar-video-verhaal. Uh, maar hij is de scenario-schrijver van mijn aller allerfavoriete film ooit, The Usual Suspects. Dus oh ja, ja. Ik ben, ja om die uh -huh. reden ben ik dan weer nieuwsgierig. Uh -huh. uh, maar goed, dat zijn de films die komen eind november, december. Kerstvakantie zitten we dan al zo'n beetje. Kerstvakantie zitten we dan dus, uh, ja, dat doen we, we dan wel weer. Ja, ja, ja, precies, dat komt dan tegen die tijd. Mooie lijst, uh, Robert. Laat nog even uh, de, de titels horen ja. die we binnenkort kunnen verwachten. Ja, in volgorde van eigenlijk chronologie. Uh, Total Recall. Uh, God Bless America, dat is uh, de geweldsporno met lichte kritiek op geweldsporno. De documentaire Vissen, dat is allemaal nog uh, in augustus. In september krijgen we The Born Legacy, actie. De Verbouwing, Saskia Noord verfilming. Gangster Squad, al of niet, afhankelijk van of dat doorgaat. En Savages, de nieuwe Oliver Stone, ook een misdaadfilm. Uh, in oktober Dread 3D, de stripverfilming. Uh, Killing Them Softly. Misdaad, schuine streep, mafiadrama. De Marathon, Comedie, Nederlands. En uh, eind oktober. Overal op de trailers zie je November, maar hij staat hier in Nederland voor 31 oktober. Dus ja. wij zijn lekker, euh, lekker <lacht> gewoon eigenwijs. Skyfall, de Nieuwe James Bond. En uh, 8 november, Argo, de nieuwe Ben Affleck. En echt gewoon dat ik dat ooit zou zeggen, de nieuwe Ben Affleck. Maar ja wel. hij komt eraan. Ja. En dan nog een hele reeks films die we, die we later dit jaar gaan behandelen. Precies, ja. We gaan iets draaien uit James Bond, uit Skyfall. Daar is nog niks van bekend. Nee. Dus daar hebben we nog we niks van. We zijn te vroeg. Ja. Maar uh, je hebt de keuze gemaakt uit uh, een thema uit een eerdere Bond. Ja, nou ja, ik, uh, ik, ik noemde hem net al. Ik zei, ik zei al, van de film vond ik eigenlijk niet zo goed. License to Kill. Uh, ja, Timothy Dalton met een boze blik. Ja... Dat... Er zijn andere dingen waar ik opgewonden van raak. Uh, maar het mooie van uh, het, de muziek van License Kill is dat het, het is een moderne bondsong is. Maar hij grijpt wel terug op de oude bondsongs. Het is echt gewoon, uh, vind ik, de enige moderne uh, bondtiteltrack die gewoon een, een, die naam ook daadwerkelijk verdient. Dus vandaar dat we die hebben uitgezocht. We gaan hem draaien. Robert Kamer, dankjewel. Uh. The now License to Kill van Gladys Knight. De najaarstips voor de bioscoop van Robert Kamer kunt u terugluisteren via de site van radio1.nl. KRO's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende. Sjoerd Kuiper, Het Eiland. We gaan naar ons eiland vannacht. We verbranden de boot die ons bracht. We verbranden de veerman, verbranden de stad. Verbranden de pijn die je ooit hebt gehad. Verbranden de doden en hun namen.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 Joop Scheltens is in heel Nederland geweest. We horen daar deze nacht verschillende voorbeelden van. Geëxtraheerd uit de Avro-serie ontdek je plekje die overal naartoe ging. Ook naar de eilanden, ook naar Schiermonnikoog. Schiermonnikoog is een prachtig dorp zonder verkeersborden en zonder lawaai. Het heeft de wat onwerkelijke sfeer van een sprookje. Dit is bijvoorbeeld de Lange Streek. Een dorpstraat met lage bebouwing, gerangschikt in één rooilijn. Evenlange oog door het water belaagd... en zijn grote delen in de zee verdwenen. Er werden in evenwijdige stroken nieuwe huizen gebouwd. De lange streek werd het langst... en is sinds de aanleg in 1760 nauwelijks veranderd. Voor de huizen kwamen kleine tuintjes... met daarlangs een voetpad en een lange heg. Soms omsluiten de heggen een caféterras... Van de twee vuurtorens is er één voorzien van een draailicht... de andere werd omgebouwd tot watertoren. Deze toren is gebouwd in 1853-54 met een vast licht weliswaar... dat in 1911 werd vervangen door een draailicht op olie. Na 1924 op elektriciteit met vier schitteringen per 20 seconden. En dan zijn we eindelijk, eindelijk aan het strand... Ruikende zee, voelende wind en horende branding. Er is niets vergelijkbaar met dit. Dit wuivende gras heet helm. zijn bloeiaren overal bovenuit steken. Helm bezit het vermogen op grote voeten leven. En zelfs, en daar gaat het om, duinen te vormen en te verstevigen... met een diepstekende wortelstelsel. Dit is het noordelijkste strand van ons land. Het is het strand van meeuwen, van wandelaars, van meeuwen, van zon en zee en zand. Dit eindeloze zeetoneel van laag tot hoog, dit wadden eiland, schiermonnikoog. Rob Takema en Jan-Paul Driessen beginnen aan de kop van de jaren 80 de band Fruitcake. Mildred Douglas en Caroline de Wind zijn de zangeressen. Ze zullen later plaatsnemen in Mai Tai. Jan Driesen speelt bas en heeft een eveneens begaafde muzikale broer... die zijn eigen band heeft, Spargo. My Feet Won't Move is de grote hit. Dit is de tweede, ietsje kleinere, I Like The Way. En wat is ie lekker? I like the way. Tijd voor de laatste brug naar de ochtend. We hebben nog één uurtje nacht van het goede leven. En Mr. Wallace is de laatste koperpoets aan het uitsmeren. Zometeen zijn ze hier live in de nacht op Radio 1. Na het nieuws, tot straks.